Ik hoop dat je lekker je achterin aan het glijden bent. Nogmaals, 31 januari, 3 uur set bij Kaap Amsterdam. Wordt een uh, Recycle Lounge, Gallery Club, Reunie voor de mensen die weten weten. Ik hoop je daar te zien en anders natuurlijk mijn eerste 10-uur set van dit jaar. 28 februari, Eiland Amsterdam, tickets www.olivierwaiten.com of www.divans.nl we sluiten hem af met Paradox Remember. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plek. de Radio, hier op Slam. Ik ben Michiel frazen -Storm. De Venezolaanse president Maduro zit in de Amerikaanse cel. Hij is samen met zijn vrouw met een militair vliegtuig naar New York gebracht... en toen met een heli naar de gevangenis gebracht. Bij de Amerikaanse missie om hem te arresteren... zijn mogelijk 40 Venezolanen gedood, zeggen bronnen tegen de New York Times. Ondertussen zegt het hoge rechtshof dat vicepresident Rodríguez Maduro de komende tijd moet vervangen. Volgens de Amerikanen heeft ze al gezegd dat ze bereid is om samen te werken... en dat ze eigenlijk geen andere keuze heeft. Rodríguez zelf eist juist dat de Amerikanen Maduro en zijn vrouw onmiddellijk vrij laten... KLM en TUI gaan vandaag weer vliegen op Curaçao, Bonaire en Aruba. Gisteren werd alles nog gecanceld, want Venezuela ligt op 70 kilometer afstand van de eilanden. En vanwege de Amerikaanse aanval gold de beperkingen. Die zijn voorbij. Ook Corendon denkt erover weer te gaan vliegen op Curaçao. De winst staat er niet in voor Gian van Veen, toch is hij ontzettend trots dat hij in de finale van het WK Darts heeft mogen spelen. Hij verloor van Luke Littler met 7-1. Die bleef maar scoren en hij was verreweg de beste, zei Van Vena afloop. Hij gaat niet met lege handen naar huis, hij krijgt 460.000 euro. Het weer van weer online. Op veel plekken regent of sneeuwt het vanochtend. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanmiddag wisselen zon en sneeuw buien elkaar af. Het wordt 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee. En dit was het nieuws op Slam.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 about time we go on wine let it all flow and give me waterfalls when we go Falling down For you There's nothing in this world I wouldn't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 Het ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij papa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. Het stond ga ik slecht helemaal maar alleen hier in de leegte. Door ik heb met je zaaier dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. information finally here right well we... it's, friday then, it's friday then it's saturday sunday friday Sunday what? Don't mind Me. Let's do New. New music. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Tiësto. Bring me to life. New. New music Grand Slam. We can't explain.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 Zijn gratis. En alle Sun vaatwascapsules en tabletten. 1 plus 2 gratis. We doen het je mee. Plus.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 is de belangrijkste meeting